Welkom bij Eindtijd en Progressie. We zijn bezig met deze serie. En we zijn ook heel blij dat Jan van Ballenveld ook vandaag weer in ons midden is. Jan, vandaag de machten die er allemaal zijn. Welke rol spelen zij? Belangrijke vraag. Kijk, het gaat uiteindelijk allemaal, vooral in deze tijd, om de doorbraak van het Koninkrijk van God. Ja. Zo is de Heer Jezus ook zijn prediking begonnen. Ja. Zo begon Johannes de Doper, bekeert u... Want het koninkrijk van God is dichtbij. En de Heer Jezus begon ook zo. En dat duurt nu al 2000 jaar. Ja, dus dat dichtbij... Dat is een moeilijke vraag. Dat, dat was, is... dat was voor, uh, voor de Jezus waarschijnlijk ja, dichtbij, is dichtbij. Ja, uh, uh, voor Johannes voor de Doper ook. Ja. En Johannes de Doper had er problemen mee dat het niet doorbrak. Ja. En de discipelen die hadden 40, jaar onderwijs, 40 dagen onderwijs gekregen van de Heer. Ja. En die stelden ook nog de vraag: Heer, herstelt u in deze, deze tijd, tijd het koninkrijk ja. voor Israël? Ja. Kijk, op catechisatie heb ik vroeger geleerd. Ah, die hadden dat helemaal verkeerd begrepen. Er komt geen koninkrijk voor Israël meer, ja. zeiden de dominee toen. Het koninkrijk is de kark. Ja. En die mentaliteit, wij ja. zullen de wereld vullen met Gods lof, is er nog steeds. Ja, daar hebben we de afgelopen aflevering over gesproken. Nu hebben we het over de machten, ja, ja. die uh, gaande zijn. Uh, dat is, de ene is dat zeg maar, de strijd in de Hemelse gewesten. Uh, ...die er plaatsvindt met allerlei machten en krachten. Anderzijds zien we dat natuurlijk heel, ja, uh, heel duidelijk op aarde terugkomen. Die strijd in de hemelse gewesten die heeft natuurlijk zijn weerslag. Op aarde. De strijd op aarde. Ja. Nou, die hemelse gewesten, daar kunnen we natuurlijk ook invloed op uitoefenen door onze gebeden. Mm -hmm. Maar op aarde hebben wij het meeste ermee te maken. Ja. En dat dat koninkrijk ja. komt wil ik toch even uh, laten, laten zien... ...uit Jezaja 2 bijvoorbeeld. Hier, daar staat... In het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des heren vaststaan als de hoogste der bergen. Waar zie je dat staan? Uh, Isaiah 2. Vers? Vers 2 zit ik nu. Oké. Okay. En alle okay. volken zullen daarheen stromen. En veel naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg des heren. Naar het huis van wie? Van de God van Jacob. Mm -hmm. Is dat niet de God van Abraham? Die God van Isaac, maar staat hier specifiek de God van Jacob en Jacob ja, is Israël. Ja, want, uh, ja, zeg het maar. Het zit op je Abraham, lippen. Abraham, Isaac en Jacob, daar ja. is natuurlijk ook wel wat verschil in, hè? want de islam erkent Abraham wel, maar. Ja, ja, Jacob, dat, dat is het punt. Ja. En daar zitten ze natuurlijk een, een hele discussie over, maar het is een andere ja. discussie. ja. ja, dat, uh, ja. Maar dat, dat heeft daarmee te maken. Ja, dat, dat heeft hiermee hier te maken. Dat hier specifiek dat God, God staat, heel duidelijk aangeeft van het is de God van Jacob. Het is de God van Jacob. Ja, ja, ja dat ja. zie ik ook nu net pas voor het eerst. Echt waar? Ja, okay. dat is echt waar. Ja. En wat moeten ze daar gaan doen, bij die berg? Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij in zijn paden wandelen. En dan komt het, want uit Sion zal de wet uitgaan. Niet uit de kerk staat het, maar uit Sion zal de ja. wet uitgaan. Ja. En daarom is door de eeuwen heen geleerd dat Sion de kerk is. Ja. Maar Sion is Sion, als het in de Bijbel staat. Nergens staat in de Bijbel dat Sion de kerk is. Nou, sommige kerken noemen zich Sion, toch? En de Sionskerk, ja. Ja, ja. ja, En het woord van de Here woont, het woord gaat uit Jeruzalem uit. Ja. En dan komt de recht en gerechtigheid en dan zullen ze... Hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen omsmeden. Ja, dat is iets wat nog niet in de eeuwen hiervoor dat heeft. Dat no heeft, heeft nog nooit plaatsgevonden. plaatsgevonden. Dus dat ja. en, en, en daar gaat het uiteindelijk om, dat er vrede komt. Ja. Daarom zal die antichrist in de eerste periode van zijn regering... ...zal dus ook een vredesverdrag sluiten. Ja. Met Israël, met de Arabische landen. En iedereen zal erdoor verleid worden. Ja. En dat is heel nou, traag. Op het moment dat wij nu uh, zeg maar deze opnames hebben, dan uh, wordt er in Washington weer flink gepraat over... Het uh, vredesproces. vredesproces voor de zoveelste keer. Um, kun je zeg maar, verwachten dat uh, op korte termijn die vrede er aanstaande is? En want je ziet ook steeds weer dat op het moment dat, dat uh, er in Washington weer zo'n bespreking is... dan ja, Er zijn allerlei aanvallen en aanslagen weer, waardoor het uh, weer bemoeilijkt wordt. Ja. Maar mogen wij verwachten dat uh, zeg maar die geest van de Antichrist steeds dichterbij komt, waardoor die vrede ook steeds dichterbij komt? Ja, maar ik heb daar een privé scenario over gehoord en dat ont ontlok je me nu een beetje. Ja. Uh, Tuurlijk. Kijk, op dit moment niet. Pas als op een gegeven ogenblik uh, Ahmadinejad loskomt. Of de Hezbollah er 40.000 raketten gaat afschieten. Of de Hamas weer verschrikkelijke dingen doet. En Abbas of de, de Fatah uh, op de Westbank mee gaat doen. En Israël uh, zich krachtig moet verdedigen. Mm -hmm. En die lieden allemaal verplettert. En dan zou het best kunnen zijn dat er een, uh, een machthebber in deze wereld opstaat. Die daar vrede uh, brengt. En uh, dwingt om vrede te, uh, te gaan brengen. En dan zal de wereld opgelucht ademhalen. Dat is die machthebber. En dan zal de antichrist kunnen oh, komen. Jij, jij denkt dus dat er eigenlijk eerst nog een hoop ellende moet komen. Voordat die vrede komt. Ja, ja dat ja. denk ik wel. Ja. Ja, ja. Ja, dat, de volgende keer moesten we het toch over die oorlog ja, hebben. Precies. Ja, precies. Dus, Oké, okay, dus, Dan gaan we het dan daarover verder. Ja. Kijk, in Isaiah 60 staat het ook. Daar zegt God tegen Israël. Sta op, word verlicht. Want uw licht komt. Ja. En de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Mm -hmm. Want zie... Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de naties, maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Dus er komt een duistere tijd op aarde, ja. behalve over Israël. Hmm. En dat is, dat is mooi, ja. want dat was natuurlijk bij de plagen van Egypte ook zo. De laatste ja. plagen, de ergste plagen, kwamen over, is, over Egypte, ja. behalve ja. over ja. het land Goshen. Ja, ja. En dat, dat zal is. in de eindtijd ook zo staan, is gebeuren, want dat staat hier in Jezaja uh, 60. Dus dan moeten we verhuizen naar Israël in die tijd. Was dat maar mogelijk? <laughs> ja, was dat maar mogelijk. Ja. Ja. Ja, goed, het is dus ook maar een tijdelijke, tijdelijke verlichting natuurlijk. Hè? Want daarna worden natuurlijk ook. Uh... Daarna verhuis je naar de hemel. Ja, ja. Nee, nee, maar nou. daarna krijgt Israël natuurlijk ook zijn potie. Dan krijgen we het Vrederijk. Ja. Dan krijgen we het Vrederijk. Nou, en dan, en dan Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Nou, deze strijd is nu natuurlijk krachtig gaande. Ja. En Satan, die, uh, die mobiliseert al zijn machten. Tegen Israël op dit moment. Ja. En al die machten loeren. Kijk, er zitten. Paulus die zegt dat. Uh, in, in Efeze 6. Uh, er zijn wereldbeheersers. deze duisternis. overheden en machten. Mm -hmm. dat zijn allemaal demonen. in de hemelse gewesten. Ja. Dat zijn krachtige demonen. Daniel noemt er twee van. Uh, dat zijn. de vorst van Perzië. Ja. Dat is die momenteel achter Achmedie die aan zit. Ja, die was er toen en die is er nu. En die ook was er toen, ja. Die, die, die, dat gespuis blijft hetzelfde. Dat blijft hetzelfde. En, en, en dan had je de vorst van Griekenland. Ja. Dat is van de westelijke wereld. Ja. En, en, en die machten, die zetten de volken op. Die voeren ook onderling oorlog. Ja, ja dat, Want, daar zijn ze ook altijd aan herkenbaar. Dat ze, natuurlijk, die voeren ook onderling krachtig oorlog. En, en, en die machten... Die willen ook de macht over de wereld. Daarom willen al die, die, die grote mensen, zoals Nebukadnezar, maar ook Nero, en ook Karel de Grote, en Karel, de, weet ik wat voor Karels er allemaal waren, ja. en, en, en Hitler, en Napoleon, en die willen de wereldmacht. Ja. Er is een wezen omdat een bepaalde demonische macht om... meester maakt van zo'n persoon. Kun je dat zeggen? Ja, meestermaakt is te veel, want er zit natuurlijk een enorme eigen <kwijnt> drang achter. En, en ja, maar waar die, die wordt toch ergens gevoed? Die wordt gevoed natuurlijk. Ja, want als wij ons laten voeden door Jezus, krijg je die drang niet. Nee, dan krijg je, dan krijg je alleen dus maar Dus je een krijgt de, een voeding vanuit een andere kant. Krijg je drang vanuit van, van nederigheid en zachtmoedigheid. Dat bedoel ik. Zo hoort het te zijn. Dat bedoel ik. Ja, ja. Dus, dus, dus je mag zeggen van dat machthebbers uit het verleden en uit het heden zich dus ergens door laten beïnvloeden. Ja, ja, die beïnvloeding komt uit die ja, hemelse uh, gewesten. Maar die strijd die is al aan de gang vanaf Adam. Ja, tuurlijk. Want Adam, ja. dat was een soort, ja, ik zeg een soort kroonprins. Een soort plaatsvervanger ja, van, van de Heere God in het, die hier op in aarde. Een prachtig paleis. Uh, die, waar je had het een paradijs schitterend heet. paradijs. En die moest <coughs> de aarde onderwerpen. Mm -hmm. en, en dat ging helemaal mis, want de mensen gingen helemaal de verkeerde kant ja. op. Alleen Noach, die, die, die ging nog de goede kant op, die werd gespaard. Ja. En toen ging het weer mis. Ja. Alleen kon God Abraham er nog uitkiezen. En die ging naar het land Canaan. Ja. En toen koos God het volk Israël voor zijn koninkrijk, om zijn rijk te vestigen. En aan het volk Israël zijn de woorden Gods toevertrouwd. Ja. Het Oude Testament, mm -hmm. allemaal Israëlieten. Het Nieuwe Testament, allemaal geschreven door Joden. Snap je? Ja. En... en, en het woord Gods is tot ons gekomen door Israël. De heren zijn ze nog steeds in, in deze dingen. En, en dat is de strijd die nu gaande is. Ja. Want ook met Israël ging het niet zo best af en toe. Nee. Nee. Maar goed, met de kerk ook niet, want dat hebben we vorige aflevering gezien. Ja, dan ging het ook niet zo gaat, best. Dan gaat het, met ons gaat het ook niet altijd even goed. Nee, en, en toch zal dat koninkrijk daar komen. Dat ja. is Gods eer. Ja. En, en, en daarom is Israël in deze tijd teruggekomen uit de ballingschap. Omdat die beloften nog steeds in de schrift ja, staan. En daarvoor is 1948 een duidelijke mijlpaal. Ja, er staat Israël opgericht. opgericht ja. en, en daarom staat er ook, wat we de vorige keer gehad hebben, de roeping van God en zijn genadegaven, mm -hmm. maar de roeping van God... ...is onberouwelijk, God heeft er geen spijt van, God roept geen ander knechtje. Ja. Want anders zou hij toegeven dat hij zich vergist heeft. Mm -hmm. En God vergist zich nooit. Nee. Ook in zijn uitverkiezing. Ja. Zelfs, zelfs voor, voor, voor jou niet, bij wijze van spreken. Mm -hmm. nee, God nee, vergist zich nooit. Absoluut niet. En, en, en, en, en nu is die strijd in volle gang. Mm -hmm. Er zijn allerlei machten die zich van Israël meester willen maken... En machten die Jeruzalem willen hebben. Ja. Want dat hebben we net gelezen. Jeruzalem wordt de hoofdstad van de wereld. Ja. Van daaruit zullen de wetten over de wereld uh, uitgaan. En van daaruit zal de wereld geregeerd worden. En, en nu is de vraag van uh, ja, wie, uh, wie is de rechthebbende op die stad? Dat, dat is natuurlijk Israël. Ja, dat maar het Sion het, het van God. Ja. Het is Godstad. Ja. Het is de stad zegt de Heer Jezus, is de stad van de Grote Koning. Ja. En wie is de Grote Koning? Dat is de Heer Jezus. Ja. <laughs> ja, dus daarom ook die strijd altijd rondom die stad. Daarom altijd die ja, strijd. Want, uh, ja, we, we, we, we horen natuurlijk regelmatig dat... Uh, Net in jou zegt, Jeruzalem is geen discussie, daar gaan we niet over praten. Ja, maar Barak, de minister ja. van Defensie, die uh, wilde wel over praten. Ja, dat, dat zei, is de in, interne strijd in, in Israël dan weer. Nou, dat is weer die enorme spanning in Israël, tussen seculier Israël en tussen religieus Israël. Ja. En, het seculier Israël wil het wel zomaar weggeven. Ja, die, die, kijk, die hebben geen, weinig visie op het woord. Dus die willen het op een wereldse manier. Die denken nog steeds, als ze maar toegeven aan de islam, ja. als ze maar aardig zijn voor de wereld, dan zal de wereld ook wel aardig zijn voor ons. Ja, maar dat, dat is door de eeuw heen al een uh, foute. Uh, een foute inschatting geweest. Ze hebben geen historisch geweest. besef. Nee. Maar ja, goed, je zou. Maar toch... ze hebben niks anders. Ze kunnen niet anders. Ja. Ze willen vrede. Ze, ze willen kosten, wat kosten, willen ze vrede. dan ligt het dan, dan in de verwachting dat de, de seculiere Joodse gemeenschap met veel meer gemak achter zo'n antichrist aan gaat lopen, als die straks zegt van jongens, dat is helaas duidelijk, ik ja. uh, ga mij zitten in de tempel ja, enzovoort, ja, ja, ja. dat willen ze dan ook nog wel. In de, in de, in de eindtijd uh, zullen er maar twee groepen vervolgd worden, ja. dat zijn bijbelgetrouwe christenen, want die beleiden door dik en dun, door, door brandstapel of door onthoofding, beleiden ze dat Jezus Heer is. Ja. En de orthodoxe joden, hè, die beleiden altijd, hoor eens snel, de Heer is uw God, mm -hmm. de Heer is een enige God. Ja. Niet dat, dat blijven ze beleiden. Ja, ik hoor ze ook om de, om de Messias roepen, als ik daar bij de klaagmuur sta. Dan, en dan, hoor, dan hoor ik ze roepen, Messias kom, kom, kom. Ik zeg het iets anders, dan roepen wij om de Messias, ja. samen, samen, samen met de met orthodoxe hem. joden. Ja. ja, maar het gebeurt wel. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Wij waren in Israël uh, in zo'n zogenaamde bezette gebieden. Ja, door de Palestijnen bezet natuurlijk, ja. want het is Israëls gebied. En er was een school en de lerares vertelde iets over die school. En toen vroeg iemand, uh, ja maar hoe, hoe leven jullie hier eigenlijk ja. door al die dreiging? Ja, dat was moeilijk, moeilijk. Ja, vroeg een ander, wanneer zal het ophouden? Ik zag die lerares aarzelen. Ze keek een beetje schichtig rond en zei, als Messias komt... Ja. Begrijp je? Ja. En, en dat is de verwachting ja. als Messias. Ja, komt. Het trieste is dat er eerst een andere Messias komt. Ja. Uh, die zij uh, echt zullen omarmen. En die zal dan zeg maar, die vrede brengen. In dat eerste weet instantie. ik niet. Of die orthodoxen dat zullen omarmen. Nee? Nee. Ik denk okay. een groep... Daniel leert dat ja. ook wel. Dat er altijd een groep getrouwen is. Ja, klopt. In Daniel ja. 12 staat ja. dat. Ja. Maar goed, wat zijn dan die machten? De eerste macht is natuurlijk de islam. Ja. Want de islam is een laat ik zeggen, bedriegelijk spiegelbeeld van het christendom. Ja. Zij, wij verwachten de Messias, de Heer Jezus, de Joden verwachten de Messias, weten helaas nog niet wie het is. Nee? Maar zij verwachten de Mahdi. Ja. En dat propageren ze overal, ja. zelfs Ahmadiniat die propageert dat in de Verenigde Naties. Ja. En er is geen christen die zo duidelijk van zijn geloof heeft getuigd als Ahmadinias. In de Verenigde Naties. Van zijn geloof. Van zijn, ja. zijn islamitisch geloof. Ja, ja. ja. Nee? ja. Dat en, en, en die verwachten Mahdi. Ja. En wat gaat de Mahdi doen? Het eerste wat hij doet is met behulp van, van Isa, met de hulp van de heer Jezus, is Jeruzalem veroveren. Want zij leren, de islam zal vanuit Jeruzalem. ...de wereld veroveren ja. en regeren. Ja. Niet vanuit Mekka, niet vanuit Medina. Dat is dus waarom uh, elke keer weer die, die aanslag op Jeruzalem plaatsvindt. Altijd is het Jeruzalem. Dat is onopgeefbaar <laughs> ook voor de islam. Ja. En opvallend is dat de Isa, dat is de heer Jezus ja. in, de, in, de, in de Koran... Ja. En, er wordt met veel respect over hem gesproken mm -hmm. overigens in de Koran, ja. dat moet ik ja. zeggen. En, um, maar die zal een knechtje zijn van de mahdi. En dat is zo typisch. Ja, want dat is natuurlijk heel raar. De Jezus laat zich toch niet verleiden om een knechtje van de mahdi te zijn? Natuurlijk niet, maar dat is het geloof van de islam. Ja. En dat is altijd het streven geweest van de duivel. Ja. Want hij, bij, de, bij de verzoeking op de berg, mm -hmm. hè, toen zei de duivel als je mij aanbidt, zal ik je Krijg jij het koninkrijk? Dus knechtje, knechtje he, van knechtje de heer. Ja, ja. En Hij draait de boel altijd om. En, en, en, en altijd probeert hij dat. Ja. Bijvoorbeeld, er is een. Oosterse godsdiensten hebben ook de Matreja die komt. Ja. Heb je wel van gehoord Klopt. natuurlijk. Ja, ja, zeker. De die ja. komt. Maar ook die Matreja zal als assistent de Jezus hebben. Ja, ja. Heel merkwaardig dus, is dat. Uh, altijd ja. die pogingen van de duivel. Om, om Jezus ja, op de knieën te en krijgen. En daarom zeg ik ook dat het zo belangrijk is, die beleider is, dat Jezus Heer is. Ja. Niet, dus de islam streeft naar de wereldmacht. Ja. Kijk, Wilders heeft daar wel gelijk in, maar Wilders onderschat of heeft geen weet van de religieuze achtergrond van het drijven van de islam naar de wereldmacht. Daar heeft hij geen kijk op. Nee. Dat is jammer, want ja. het is een religieuze strijd. Ja, maar hij noemt het wel, een, we hebben al eerder gezegd in deze serie, een uh, politieke ideologie. Dus hij ziet wel het gevaar. Dat het, ja, natuurlijk. Omdat, omdat maar, vanuit religie gedreven, wordt religie omgebouwd naar politiek. Nee, het is religie plus politiek. Samen. Uh, ja, de politiek ja, goed, maar, uh, vloeit voort uit de religie. Op het moment dat, ja, Maar op het moment dat de sharia wordt uh, ingevoerd in een land, dan zie je dat zeg maar, uh, de religie opeens de macht heeft. Ja, en dus dan is het uh, inderdaad geworden tot een politieke ja, ideologie. Ja, ja. Daar heeft hij dus wel een punt. Ja, het, tuurlijk, heeft hij een punt. tuurlijk heeft hij een punt. Alleen hij ziet uh, niet die hemelse, dat hemelse perspectief. Waar, uh, het geestelijke perspectief. Zet, uh, het geestelijke ziet perspectief ziet hij niet, ziet hij niet omdat uh, hij de heer Jezus niet En dat zijn, dat zijn dus weer al die machten, die geestelijke machten die daarachter zitten. Dus als wij dan nou gaan bidden dat Wilde de Jezus gaat leren kennen en daar de geest ontvangt, dan krijgen we een geweldig politiek leider. <laughs> Ik denk dat nu heel links-Nederlands tegen feministen hebben opgekomen. <laughs> ja, dat geeft niet. Uh, maar bedoel, stel dat hij zeg maar, dat, dat, dat, dat, dat gaat het perspectief gaat, gaat onderkennen. Ja, ja. Ja, dan, uh, dan krijgen we toch een, ja. een, een, iemand die staat voor zijn zaak. Dan maar en, hopen uh, dat de SGP mee, uh, mee gaat doen. <laughs> maar die gaat dan helemaal meedoen. Want uh, <laughs> dan verandert uh, Wilders beeld ook in hoe hij zich opstelt en hoe hij zal denken. Want dan wordt hij beïnvloed door die geest van God. Waardoor die sowieso anders in zijn uitingen wordt. Ja. ja? Nou, dat ik zou toch mooi zijn? Ja, ja. Was, was het maar zo. Maar nou, goed. Uh, meneer Wilders, als u kijkt, dan... Uh, deze is voor dan u. wensen we u dat van harte toe. <laughs> van harte, ja, zeker. Ja, ja. U, en dan wensen we dat Nederland ook toe. Nee, heel Nederland zelfs. Heel Nederland ja, zelfs, ja. Daar zitten we natuurlijk voor. Nou, we hebben natuurlijk nog meer wereldmachten die ja. aan, op de loer liggen. We hebben dus nu al gezien die islam. Ja. We hebben gezien die, die, die, die, die matrija. En mm -hmm. dat is... Uh, al dat occulte gedoe en zo. Dan zien we de Verenigde Naties, ja. die natuurlijk ook uit zijn op de wereldmacht. Die ook ja. tegen Israël zeggen: wat zeur je over Jeruzalem? Dat wordt toch verdeeld en dat wordt een internationale stad. En wij ja, krijgen die hebben nu een... al een strategische plek in, in Jeruzalem ingenomen natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk. Ja. En, en dan heb je ook, en ik wil absoluut katholieke kijkers niet kwetsen daarin, want ik maak uh, uh, onderscheid tussen het Vaticaan. Ja. Dat in feite ook een politieke macht is, mm -hmm. dat is natuurlijk de grote fout. Ja, het moet een geestelijke macht zijn. Ja. En, en, en dat zeggen de gewone katholieke mensen, waarvan velen Israël van harte lief hebben, velen de Heer Jezus van harte lief ja. hebben. Ja. En daar moeten we onderscheid maken. Ja, absoluut. Maar het Vaticaan loert daar ook op. Ja. Iedereen weet dat de paus druk bezig is bepaalde delen van Jeruzalem en grote delen van Galilea in handen te krijgen. Ja. Hij is ook bezig om de, de zaal van het laatste avondmaal in handen te krijgen. Mm -hmm. en, en, en er nog veel meer plekken in Israël. Het hoeft niet alleen maar negatief te zijn, natuurlijk. Hè? Ja, ze, moeten, ze moeten van het, het eigendom van Israël afblijven. Dus het is negatief. Oké. Okay. Natuurlijk, het is het zo? Ja, goed, misschien wil hij het straks schenken. Dat weet ik maar nooit. Ik denk: ik koop het nu al. Ja, dit is nog meer illisiewaard dan wat je zei over Wilders. Ja. Ja, we kunnen het een uh, ideetje geven. Hè? Bedoel, uh, ja, dat, dat, dat zeker. Maar dat denk ik nee, niet. Nee, um, maar daar zit dus wel een, zeg maar, een, uh, ook een groot risico. Het is niet alleen de paus. Want als ik zie hoe soms zeg maar, religieuzen uh, in Jeruzalem vechten. In, die, in, die, in, die, in de grafkerk. Uh, in die grafkerken. Hoe daar om gevochten wordt. Om plekjes enzovoorts. Ja, of dat, als een stoel verzet wordt, dan heb je daar al oorlog. Ja, dan heb je al oorlog. Dus uh, dat is sowieso niet van God. Ik bedoel, uh, daar aan de uitingen. Ja, aan de vruchten ken je, ken je de boom, zullen we je, zul je maar zeggen. Er is, is weinig getuigenis in. Daar op, zit weinig getuigenis in. Ik ja. bedoel dat, daarmee uh, zie je al gelijk dat er andere machten in het spel zijn. Als het gaat om de macht. Want je hebt er natuurlijk nog meer. We hebben dus nu de Verenigde Naties, ja. de Matreya en zijn toe de islam. Ja. En je hebt ook de Europese Unie natuurlijk, ja. die uh, het herstelde Romeinse Rijk veel, steeds meer op gaat lijken. Ja. En die natuurlijk ook op een of andere manier de, de, de macht wil hebben als een enorme kolos. Ja. En, en al dat komt. Al de Arabische Liga speelt daar een rol in. Zeg je? De Arabische Liga. Ja, ik ik persoonlijk denk dat er een soort verbond komt tussen de Arabische Liga en tussen de Europese Unie. Ja. Een verbond in geestelijke zin tussen de Islam en tussen met name het Vaticaan en de wereldraad van kerken. Ja. Als velen nu al gaan zeggen dat de godheid van de islam dezelfde is als de god van de Bijbel, onder de christenen... ...ja, dan heb je je al overgegeven. Ja, het is natuurlijk wel opmerkelijk dat de paus ook allerlei uh, wereld of wereldreligies eigenlijk bij steeds, steeds bij elkaar roept. Ja, ja, ja, ja. En, en daar zie je zeg maar, die, die, die, die uh, wereldkerk ook, ook zie uiteindelijk groeien. Zie groeien. En daar zijn ze met de Verenigde Naties druk mee bezig, ja. niet, niet alleen aan de nieuwe wereldorde... ...maar ook aan de nieuwe wereldreligie. Ja. En daartussendoor spelen allerlei uh, van die geheime genootschappen... ...zoals de Illuminati en de vrijmetselaars. Ja. Uh, de Bilderberggroep Zeg je? De Bilderberggroep en De Bilderberggroep. Groep, ja. je hebt nog meer. Ja. En daar worden hele dikke boeken en, en, en complottheorieën over gemaakt. Ja. Maar uiteindelijk... Is het een, een complot vanuit de wereld, de, de, die bovenwereld zal ik maar zeggen. Ja. De hemelse gewesten wordt dat wel genoemd. Ja. Niet is het een complot en dan en, en gebruikt de duivel dit wat, dan gebruikt de duivel dat wat. Maar we moeten goed beseffen, de mens heeft ook altijd zijn eigen verantwoordelijkheid. We ja, moet nooit toest... zeggen van uh, de, de, de, de, de duivel heeft me misleid. Want je kunt nog altijd kun je nee zeggen op een gegeven moment. Je kunt nee zeggen tegen Jezus, maar je kan ook nee zeggen tegen de duivel. Ja, je kunt ook nee zeggen. Dat is een duidelijke ja. zaak. Ja. En, en, en die, die machten die strijden. De boze machten die zijn ultiem boos. Ja. De duivel die komt niets anders dan om te liegen, om te verderven, om kapot te maken de dingen. En, en de staat. mens die zit daartussen. Ja. Ergens willen ze nog wel wat goeds. En ergens denken ze ja, triest Het trieste is dat de duivel natuurlijk altijd gebruik maakt van, van mensen. Ja. En wij weten dat God gebruik maakt van mensen, anders zaten wij hier niet. Ja. Ja, en dan zaten er niet zoveel zendelingen over heel de wereld om, ja, ja, ja, ja, ja. om zijn liefde en zijn trouw en zijn goedheid te, te verkondigen aan de wereld. Maar de duivel heeft ook mensen nodig om True. zijn ding te doen. Ja, daarom is het voor ieder mens zo uitermate belangrijk om een definitieve keus te maken. Ja, door wie laat je je beïnvloeden? Ja. En, en, en door wie laat je je gebruiken ook ja. uh, ten goede. Want in doet, wezen zijn er maar twee geestelijke machten. Dat is God, geest of duivelgeest. Ja. En daardoor kun je en, door wie laat je binnen? En God zijn zijn trabanten, ja. uh, de gelovigen. En ja. de duivel door zijn ja. Trabanten. Ja. En dat is de strijd die er op een gegeven moment gaande is. Hoe, uh, we, hebben, we hebben nog maar 2,5 minuut. Hoe gaat het zich verder ontwikkelen? Uh, het gaat zich verder ontwikkelen naar de eindtijd. Uh, naar het rijk van de antichrist. Ja. En dat gaat het heel hard, want iedereen roept om een uh, wereldheerster en iedereen roept om ja, een wereldheerster. Want daar speelt natuurlijk ook de geldsituatie, de economische, en speelt situatie de economische de recessie speelt ja. daar een rol in, ja, de terroristische en, bewegingen. En alles, alles wordt dan mede gebruikt en spitst zich toe op, dat, uh, op, ja. op die periode. De, ramp, de rampen? En de rampen, dat zijn waarschuwingen. Dat zijn, dat zijn allemaal dingen die in Matthäus, uh, Matthäus 24. 24 genoemd worden door ja, de ja. Jezus. En dat spitst zich ook toe in, die, uh, in de tekenen van de tijd. Ja. En we moeten wel beseffen, wij spelen daar een rol in. Wij kunnen bidden dat God de tijd verkort. Ja. Want in Matthäus 24 staan al die vreselijke dingen ja. die gaan gebeuren. Ja. En openbaring dingen. Maar God kan het verkorten. Mm -hmm. Iemand zei me, hij kan het tot een paar dagen verkorten. Ja. Nou, zo kort weet ik niet of dat past in het ja. profetische scenario. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar, maar God kan het wel verkorten. Ja. Voor Israël, maar ook voor de wereld. Ja. En, en, en ook dat moet een machtig en belangrijk onderwerp zijn van ons bidden. Heer, ja. verkort toch de tijd. Ja. En daarom eindigt de Bijbel met het boek, zie ik kom haastig. Ja. En de gemeente antwoordt, kom haastig in Jezus. Ja. Wordt er elke zondag voor gebeden bij u in de gemeente voor de spoedige komst van de heer Jezus? Ja. ja. Dat ja, ja, ja. wordt uh. altijd gezegd, uh, hij komt spoedig. Ja. Oh, dan ja, kom je in de goede ja, gemeente. Ja, ja, ja absoluut. <laughs> <laughs> ja, dat kan ik voor haar te zeggen. <laughs> ja, bon. zul je veel telefoontjes ja. krijgen om te vragen waar je naar de kerk gaat. Ja. Uh, om, om te afronding te komen, uh, als, als uh, wij uh, het hebben over die antichrist, wat, wat is dan het beeld van die antichrist? Waar moeten we op letten? Waar, hoe... Kort, kort statement, kort, kort uh, omschrijven. van waar, Hoe zal hij zich voordoen? Een uitermate vriendelijk mens. Ja. Een uitermate gezaghebbend mens. Ja. Een uitermate succesvol uh, mens. Kundig. En zeer kundig. Precies hetzelfde als Hitler in het begin van zijn regering. Ja. Hij haalde Duitsland erbovenop. Hij was hartelijk, hij was vriendelijk. Hij... Uh, de economie ging uh, krachtig vooruit mm -hmm. in Duitsland. Duitsland werd weer van een derde, vierde rangs natie na Wereldoorlog I. Okay. werd ja. weer een, een, een, een machtig land in de mm -hmm. wereldpolitiek. Uh, het, het, werkelijk, alles lukte hem. Ja. Niet? En, en, en zo zal de antichrist ook zijn. Ja. Dus daar moeten we op letten. En, en daar moeten we wel op letten. Maar we moeten goed letten op zijn ogen. Ja. En, want daar kun je het zien. Ja. En we moeten goed letten op zijn leringen. Want ja, Hitler had dat van tevoren ook al in zijn boek geschreven. Dat hij de Joden wilde vernietigen. Dat ja. hij op de wereldmacht uit is in Mein Kampf. Ja. Dus als dat soort dingen gaan gebeuren, dan moeten we zeer waakzaam zijn. Ja, ja want het is wel verwarrend. want uh, ik, ik, ik kan zo wel 20, 30 namen noemen die al in de loop der tijden voor antichrist uitgemaakt ja, zijn. Ja, dat klopt. De meest ja. recente is Obama al. Ja, precies. En er wordt allemaal het getal 666 aangeplakt. Ja. Maar goed, zijn allemaal, maar het gaat om, zeg maar, we hebben het al eerder genoemd, aan de vruchten de boom. Daar moet je op letten van wat zijn Ja, maar die zijn de vruchten zijn goed aanvankelijk. Aanvankelijk zijn ze goed. Dat maar is daarna, het probleem. Ja. En na 3,5 jaar gaat hij het vredesverbond met Israël gaat ja. hij, uh, afschaffen. Ja. En daarom zegt Paulus ook, terwijl zij zeggen vrede, vrede, geen gevaar, zal ja. het plotseling over hen komen. Precies. Moet je het hier belaten, Jan? De tijd zit er helemaal op. Het gaat allemaal erg vlug, hè? Ja, he. Ja. ja, de tijd gaat ook snel, ja. Ja, er is snel het einde. Absoluut. Heel erg dank voor het kijken. We hebben al gezegd vrede, vrede. Um, het, het zal vrede lijken en dan opeens uh, zal die antichrist het verbond verbreken. Het zijn allemaal tekenen, allemaal die dingen die voorzicht zijn door de heer God in zijn woord. En het is goed om zijn woord te kennen. Ja, Als u ja. zijn woord kent, dan kunt u ook zeker weten dat u de, de tekenen kunt onderscheiden en dat u weet wie uh, u moet volgen. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering maar weer.